Veel mensen krijgen heel liefde van de ouders En veel mensen zitten in de koude. Veel mensen hebben ook vieren En veel kinderen die niet kunnen leren Wat ze hebben we koud Omdat niemand van ze houdt Arme mensen hebben niets en veel anderen, die zitten diep. Veel mensen hebben te weinig te eten. Alle mensen, die moeten dat weten. Want ook hier zijn er mensen zonder geld. Hun helpen is het enige wat telt. Ja, ja, ja, het is gevaarlijk zo'n leven. Ja mensen, we moeten om ze geven. Oh armen, willen hun liefst geraken. Samen moeten we het gaan Zo. Collectief uitgesloten van samenleving, huizen en scholen. Vrienden en liefkus hebben ze niet. De de mensen leven met eenzaamheid en verdriet. Want ze krijgen geen kans om te werken. Ja, mensen ja. moeten dat merken. Want soms moeten ze wel stelen. Om het met de hele familie te delen. Alleen door het zingen komt het best. Goed op straten en pleinen, op Maakt niet uit. Soms lijkt het leven een test. En valt het ja. hele zoutje ja. onzwaar Vaak is er niks om te eten Ik weet niet of jullie dat weten Vinden jullie dat dan echt normaal? Het is echt geen verzonnen verhaal Het is een droevige sfeer waarin ze leven Zijn jullie ze iets gegeven? We moeten er echt wel iets aan doen Op onze mooie wereld is gewoon verdoend Veel arme mensen worden ziek, ah oh. En veel arme mensen zitten diep Te bereik zijn heroïst Is het dat dan wat jij voor kiest? Open je ogen of ben je blij man, ik denk eraan en word er soms echt piss van. Geloof me, het is godverdomme waar. En nu ben ik met de treinen klaar. Heel veel mensen hebben niets te eten, dat zou iedereen moeten beginnen weten. Veel mensen hebben een slechte hygiëne, wij hebben centen, maar zij hebben geen. En veel mensen worden uitgesloten, en veel mensen slapen in de goten. En van een huis kunnen ze alleen dromen, ze hopen dat hun droom ooit zal uitkomen.